Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OV wordt misschien gratis voor mensen met een kleine portemonnee. Het kabinet is bezig met een plan daarvoor. In samenwerking met de provincies en OV-bedrijven moet er een speciale pas komen... waarmee mensen met een laag inkomen gratis met de bus, tram of trein kunnen reizen buiten de spits. Staat allemaal in het AD van morgen. Vervoerclub OVNL ziet het wel zitten. Nou, wij zijn uh, natuurlijk blij dat in ieder geval het kabinet nu iets doet voor het OV. En uh, wij vinden het heel belangrijk voor deze groep mensen, dat ze betere toegang krijgen tot het uh, OV. Dus in principe positief, we hebben er om gevraagd. Tegelijkertijd lost het grotere problemen die het OV nu heeft, natuurlijk nog niet op. Ja, dan gaat het bijvoorbeeld over het wegvallen van heel veel bushaltes, en dat er te weinig mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Doe jij wel eens boodschappen bij een regionale supermarkt, zoals de Dirk, Dekamarkt of Hoogvliet? Nou, kijk dan nog even goed naar je kassabon, want aanbiedingen worden niet altijd goed verrekend bij de kassa. Dat zegt de Consumentenbond na een steekproef bij die supermarkten. Gemiddeld was 13% van de artikelen verkeerd geprijsd, waardoor de prijs hoger uitviel. Hoogvliet heeft al gezegd dat ze aan de slag gaan om dit voortaan te voorkomen. De noodpaspoorten gaan als warme broodjes bij de balie van de Madre op Schiphol. Ze zien vooral vakantiegangers die vergeten dat een paspoort voor een bezoek aan bepaalde landen nog minimaal zes maanden geldig moet zijn. Vaak kan het nog wel worden gefixt, maar als je pech hebt gaat er een streep door je vakantie. En de kardinalen in het Vaticaan komen vandaag voor het eerst bij elkaar sinds de begrafenis van paus Franciscus. Er moet worden besloten wanneer het conclaaf begint. Dat is een soort overleg tussen de kardinalen waar ze een nieuwe paus moeten kiezen. En er is meteen al een probleem zegt correspondent Andrea Vrede. Het zijn er te veel, namelijk 135 terwijl in de regels iets anders staat. Daar wordt aangegeven dat de kardinalen die de nieuwe paus moeten gaan kiezen dat het er niet meer dan 120 moeten zijn. Dus we hebben er gewoon te veel. Misschien iets minder dan 15, want er zijn er twee of drie misschien ziek, maar laten we zeggen toch een dertiental kardinalen. Eigenlijk teveel, volgens de richtlijnen van Johannes Paulus. Dus ze moeten gaan bedenken, is dat een probleem of is dat geen probleem? Als ze eruit zijn, kunnen ze beslissen wanneer het conclave voor een nieuwe paus kiezen begint. Heb ik het weer voor je, een prachtige lentedag wordt het met volop zon. En de temperatuur loopt straks snel op naar 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Een uh, feestelijke dag in het dorp. Het was al erg druk, zag ik. Dus we hebben misschien wat minder luisteraars dan normaal. Maar ongetwijfeld zullen de mensen thuis ook nog wel uh, naar ons luisteren, denk ik. Uh, we gaan deze twee uur hebben een speciale Goedemorgen Zandvoort. We schakelen een aantal keren over naar Sandra Lissenberg. Die is voor ons uh, in het dorp. Die uh, maakt reportages daar en uh, schakelen we meerdere keren terug. Ik doe het samen met Maya Kop. Die heeft gezorgd voor de muziek en, uh, en doet de techniek. Uh, en we gaan er een leuke uitzending van maken. We beginnen even met muziek en daarna de, uh, gaan we direct door naar Sandra.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 Niet te breken. Eén vlak, Eén twee leeuwen Met elkaar in de zon en de regen Zij aan zij, zijd, borst vooruit yeah. Trotsen ze vallen, dit is ons geluid Dit is ons en geluid klein zijn yeah. Onze daden zijn groot, gaan niet onderuit. luisteren naar het Koningslied uh, dat ooit gezongen is, uh, begreep ik, uh, op, de, op het huwelijk van uh, willem sander en Maxima. Uh, als, het goed, uh, als het goed is, hebben we aan de lijn uh, Sandra Lissenberg. Sandra, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. hallo. Goedemorgen. Uh, jij komt een aantal keren bij ons in de uitzending om uh, ja, uh, mensen te spreken, uh, reportages te maken, etc. Uh, waar ben je nu op dit moment? Ik sta nu in de hal van het raadhuis. Oké. Okay. Uh, ik, ik kijk uit over een uh, zonnig Zandvoort. En daar... Uh hoor ik ook heel veel mensen over van, goh, weet het nog, vorig jaar, toen regende het pijpensteden. Oh, toen regende het, ja, oh, dat kon ik me niet eens herinneren, maar... Ja, Regende. het. Oh, wat vervelend. Ja, dit is beter natuurlijk, heel oranje zonnetje. Precies, en ik heb zojuist de oranje receptie bijgewoond op het raadhuis. Oh, leuk. Dat is de jaarlijkse receptie, bedoeld voor mensen die in het verleden een lintje hebben gekregen en natuurlijk uh, degene die gisteren zijn genoemd. Ja, benoemd. ja. Kun je daar al iets over zeggen, of willen je het laten doen, uh, wie er gisteren uh, zijn gedecoreerd? Ja. Zeker kan ik er wat over zeggen. Er uh, waren vier personen gisteren die een lintje... met een lintje werden verrast eigenlijk... Ja. Uh, dat was Jaap Mettes, Maarten van Wamelen, Theresa Mok en Lana Lemmens. Oké. Okay. En zij hebben allemaal dezelfde onderscheiding gekregen. Lid in de orde van Oranje nassau Ja, we hebben geen ridder, hè? Ja. Nee, geen ridder. Die wordt uitgereikt aan mensen die zich uitzonderlijk hebben ingezet. Uh, en niet één keer, maar echt jaren uh, voor de samenleving. Leuk, hoor. Ja, ik, uh, de ik ken de meeste mensen wel, maar uh, ja, het is een goede, goede selectie, denk ik. Zeker. Ik... Ik denk dat het meer dan verdiend is. Er was ja. ook een speciaal dankwoord van de burgemeester die de onderscheidingen uitreikte ah, aan de aanvragers. Ja. Want het aanvragen van een uh, onderscheiding uh, kost ook heel veel tijd. Ja, dat geloof ik ja. Ja. ja. Je moet ja. Uh, een hoop uh, dingen moet je, moet je inleveren en in in dat soort zaken. Je moet echt bewijzen dat, dat ja. iemand gedaan ja. heeft wat, uh, ja. wat hij heeft gedaan. Maar dit was allemaal bij deze hier zat dat wel snor. Ja, goed hoor. En het, de, de reacties waren erg leuk. Want ze ja. waren natuurlijk allemaal onder valse voorwenselen het Raadheid. Ja, dat gebeurde dat allemaal gister, op. gistermiddag. Hè? Ja, ja. Of gisterochtend eigenlijk, ja. En daar was je ook bij? Was dat leuk? Ja, daar ja? was ik ook bij. was hartstikke leuk. En waren ze alle vier verrast? Of niet? Alle, alle vier. Was, geen één had het zien aankomen. <laughs> ja, de dacht dat hij voor een lintje voor zijn broer kwam. Dus Oké, okay, was. Ja, ja, ja. Uh, Theresa Mok dacht dat ze een afspraak met bedhouder De Kloet had. <laughs> En, en dat ging allemaal niet door, dus uh, de nee, reacties nee. waren heel mooi. Nee, en, en inderdaad. Hier en moet... daar ook emotioneel, ja, moet maar zeker je... niet. Ver... Ja, Iedereen begrijp ik. Iedereen goed zijn mond gehouden. Ik moet je in, kort nog even zeggen uh, waarvoor ze het liedje nou hebben gekregen. Nou, Lana is natuurlijk uh, voorzitter van de uh, uh, Koningsdag uh, uh, Viering Nationale Feestdagen Stantwoord. Dus zij Lana voorzitter van... doet, doet veel. Ja, doet heel veel, doet heel veel. Die, uh, heel veel. die, die heeft een track record van UT gezegd. ja. En er werd haar ook de vraag gesteld, wat doe je eigenlijk niet? En ik denk dat dat haar nee. ook heel erg goed ze wordt, was. Ze wordt ook de Koningin van Zandvoort genoemd, hè? Ik heb het, uh, ja, in de, in de toespraak werd ze de Koningin van Zandvoort ja. genoemd. Het, uh, het Haarlems Dagblad ook. Nou, en, leuk. Uh, nou ook zeker op een dag van, zoals vandaag, omdat ze ja. ook... Uh, met deze viering natuurlijk, daar is ook weer bij betrokken. Ja. mag ze zich dat best even toe-eigenen. Tuurlijk. Nou, ja, met is uh, verbonden onder andere aan de Sint-Anna-parochie... waar hij veel werk voor doet. Ja, en de zonnebloem, de zonnebloem hè? zonnebloem, precies. Ja. De zonnebloem. En dat, uh, nee, dat virus is inmiddels ook overgeslagen naar zijn uh, vrouw en twee dochters. Dus, die dus zijn er druk mee. Dus ergens in het DNA. Ja, ja, ja. ja zeker, zeker mooi. Nou, uh, Theresa Mok uh, is voorzitter van de huurdersvereniging, onder andere. Ja, oprichter en voorzitter van ja. uh, Huurdersplatform Zandvoort. Huurdersplatform, ja. ja. Behartigt de belangen van uh, de huurders van prewonen ja. voornamelijk. En daarnaast is er natuurlijk ook een uh, luisterend oor en vraagbaak, ja. heel oplettend oog. En uh, als, als er iets is, uh, Therese is echt een probleemoplosser en verbinder. Ja, zeker, zeker. En maakte zich toen ook hard voor de markt he, in Noord? Ja, hij heeft hey, het is gedaan. Helaas is dat vervelend gegaan. Ja, en uh, nou ja, ze schuwt het niet om, om daarvoor het hoger op te zoeken. Dus nee, nee, nee, nee, zeker niet. Dat haar komst niet. naar het raadhuis was niet vreemd voor haar. Nee, dus begrijp ik, Dat ze had ik. zomaar een afspraak met die wethouder kunnen hebben. Ja, dat geloof ik graag. Dat, en dat de toch burgemeester meer. vroeg zich hardop af... Uh, of, of ze die jammer vond dat hij hier stond in plaats van die afspraak met de uh, ouder. Zou, zou misschien liever die afspraak gehad. Dat zou was, kunnen. Dat ja. is natuurlijk een grapje. Ja, ja. En uh, nou dan hebben we nog Maarten van Wamelen, ex-voorzitter van uh, TZB. Ja, die heeft ook vreselijk veel gedaan. Uh, ex-voorzitter van TZB. Hij was voorzitter van zijn. Um, de vereniging van eigenaren. Ja, ja. Hij uh, is oprichter van. En nu moet ik het even. Daar, ik ga de naam niet noemen van, van het initiatief. Maar het is in ieder geval zo dat uh, hij de. Bewoners van een Unicum meeneemt de natuur in. Oh, nou, Oh ja, Naturebody. leuk, leuk, leuk. En, en hij, is, hij is nog betrokken bij, bij een tennisclub ergens in Elswoud of zo? Dat is die... In Elswoud, ja, ja. Maar ja, dat gaat buiten de Zandvoortsgrenzen. Dat is waar, dan. ja. Die, die, die, tellen we, die tellen we niet mee in ieder geval. Die tellen we niet ja, natuurlijk wel. Ja, nou jij krijgt... Uh, we gaan je straks natuurlijk weer bellen. Jij krijgt waarschijnlijk uh, iemand een, uh, aan, de, aan de microfoon, waarschijnlijk wel, hè? Ja, het ligt er helemaal aan, want de burgemeester die gaat zo meteen op het bordes uh, nou ja, officieel uh, ja. Koningsdag openen mm -hmm. voor de rest van het dorp. Ja. En uh, het ligt eraan hoe laat hij dat gaat doen, want er moet natuurlijk bijvoorbeeld uh, Lana wel bij zijn is ja. in elke hoedanigheid van vandaag. Logisch, ja, daar moest ze dus sowieso wel bij zijn. Als als organisator. Ja, ja, ja. Nou, de, start uh, waar... van de, de start van de officiële opening is om half elf, hè, begreep ik. Klopt. Dus we hebben nog een kwartier daarvoor. Nou ja, we bellen je gewoon even voor half elf en we kijken wel hoe dat zich uh, verder Ja, hè? en ik wil nog één, even één ding aanhalen in zijn toespraak. Uh, zojuist op de oranje receptie haalde de burgemeester ook nog aan. Niet dat men denkt dat dat vergeten is, Dat het voor sommige Nederlanders ook best wel een trieste dag is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zeker, ja, zeker. het zeker. begraven ja, wordt ja, op ja. deze dag. Ja, dat is uh, tegelijkertijd. Is nu, ja, net dat wilde begonnen, ik even benoemd hebben. Nee, dat doe je heel goed, doe je heel goed. Wij vieren feest hier, dat kan niet anders. Ja, het kan wel anders natuurlijk, maar uh, ja, dat is, dat is gewoon het leven. Zo ja. gaan het. Precies, wij vieren feest in de zon en uh, ja. we zijn er denk ik uh, wel bij. En, uh, mensen die dat nodig vinden, zijn erbij. Uh, absoluut, absoluut. en hart. En, en, en kunnen we het ook, kunnen we het ook op televisie volgen, hè? De gravenis van het paus. Precies. Dus. Goed, uh, wij bellen je straks weer, uh, Sandra, en dan tot kijken we, we aan wel, aan wel aan hoe en wat. Ja, hey, hartelijke okay, bedankt, tot straks, Dag. dag. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. If all the kings had on the throne, we would pop champagne and raise Wat was dit uh, voor nummer? Kings, and Queens. Kings and Queens van uh, Avamax. Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen, maar ik kwam er even niet op. Uh, we hebben aan de lijn uh, Ger, Ger uh, Loogman. Ja. Goedemorgen Ger, goedemorgen. Goedemorgen. joh. We, we, nou, nou, uh, we kennen hem natuurlijk als samensteller van dit programma. De, en, uh, maar hij zit uh, in de zon, ergens uh, buiten Nederland. Ja. Klopt hè? Ja, nou, dat klopt geheel in, in, uh, op de Canarische Eilanden. Op de Canarische Eilanden, oké. Okay. Is het ja. mooi weer daar? Dat kan je zeggen, ja. Het is een uh, hele blauwe hemel met een br briljante zon en ik sta hier bij een zwembad. En, uh, ja, lekker, lekker. Zit je al aan de koffie, en, uh, of niet? Ik heb al twee bakken, heerlijk. Oh, lekker. Op. Heerlijk. Nou, hier is het ook het is schitterend het weer, goed. hè. Hier, je had voor de zon niet weg hoeven gaan, hoor. Nee, meen dat? Nee, het is die prachtig. Het is niet prachtig. Uh, ik en dat is natuurlijk wel heel leuk. Dat is natuurlijk wel heel leuk, hè? Voor alle mensen ja, dat die Koningsdag vieren. Ja, en jullie, uh, jullie hebben pret daar natuurlijk, hè? Ja, klopt, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Hey, en dus. en, en so Sandra doet natuurlijk de, de, de. Ja, we hebben het er net al aan de lijn gehad. We hebben het even gehad okay. over de, de mensen die hier een lintje hebben gekregen gisterochtend. Oké, okay. zijn er zijn er mooie namen tussen. Ja, nou ja, Lane Lemmers, die ken je natuurlijk ook wel. Ach ja. Uh, ja, ja, inderdaad. Maarten van Wamelen, de, de oud-voorzitter van TCB. En Jaap Metters, die aan de Haageta-parochie verbonden is. En uh, uh, Theresa Mok van de Het platform dus dat waren, dat waren vier namen. Ja, ik heb jou niet gehoord, maar jij was weg. Dus helaas, dat niet doorgegaan. Ik was weg, is ja, doorgegaan, ja. He? <laughs> krijg, je, krijg ook niks. Hey, krijg jij iets mee van Koningsdag daar in Spanje? Nee, helemaal niks. He, nee, waarschijnlijk. Nee, nee, helemaal niks, niks. Er hangt nergens een vlag uit van Nederlanders die nee, daar wonen. Nee. Of, er zijn, ja, maar dit is een complex. Het is zo groot. Oh. Je, je verdwaalt hier. Ja? En, en er zijn vijf, uh, zes zwembaden. En, ah, leuk. Ik denk uh, uh, 1500 bars. En, zo, ging en, de reis allemaal goed hè? Want jullie zijn met een grote groep Begrepen? Ja, we zijn met een groep van uh, bij elkaar, ik denk 16 man. Zo. En uh, ja, dat ging heel erg goed. En uh, niemand was te laat, niemand was de paspoort vergeten. Nee, nee, nee, en we zitten met een aantal kleine kindjes, Dat is natuurlijk heel ja. erg leuk. Uh. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Die, uh, maar die moet je ook goed, goed in even... de gaten houden, hè, met het zwembad. Ja, maar er zijn zoveel uh, ouders en, en ouderen die, ah. uh, die die kleine in de gaten houden. Dus, ja, leuk, ja, leuk. Het komt helemaal goed. Het is nou, echt, ja, echt, uh, gezellig hier. En uh, je blijft drie maanden daar, of hoe, hoe lang? Ja, uh... nou, drie Drie, vier maanden. <laughs> dat ben je nog niet helemaal uit. <laughs> dat denk ik er helemaal niet uit. Nee, nee uh, volgende week zijn we hier terug. Ja, toe. top, top. En, de, de, de volgende uitzending doen we weer samen. Ja, gaan we weer samen uh, doen volgende week. We moeten eens even dan, kijken. Want uh, jij, uh, jij stelt er niet samen. Dat dan dan ga ik doen. Ja, dat, dat heb ik echt ja, aan jou over. Gehad, nee, dat maar, begrijp ik. Maar maar dat dat, dat is in hele goede handen. Want hoe lang heb jij het gedaan? Uh, ik heb het twee jaar gedaan. Ja, ja. nou, dus, ik uh, ben op één jaar nu. Zit je al op één jaar mee dat? Ja, zo, goeiedag. Nou, dat, duurt, dat niet Na de zomer, ja. Ben tijd, gaat, tijd gaat snel, hè. Tijd gaat snel. Als ik twee jaar gedaan heb, dan pak jij hem weer over. Ja, uh, ja nou, dat moeten we maar even <laughs> kijken nog, hè. Daar hebben we het nog wel over. Hé, hey, ik ga je ophangen, want we gaan een muziekje draaien en daarna moeten we weer naar, uh, naar Sandra, want uh, ja, de dag gaat hier ook door, hè. Het is alweer... Uh... Nou, maar... 8 minuten voor half Ja, Heel jammer, we hadden nog een half uur. Maar volgende week hebben we alle tijd om uh, ja, jouw uh, prachtige vakantie door te nemen. Ja. Hey Ger, hartstikke ja. bedankt. Geniet ervan. En, uh, lekker zwemmen en, en, uh, en tot en volgende week. Een hele fijne Koningsdag. Hè? Ja, dankjewel Ger. Hey, het gaat je okay. goed. hè? Hoi, hoi. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Thank you. A black hat caught in a high tree top. There's a flagpole rack and the wind won't stop I have stood here before inside the pouring rain With the world turning circles running round my brain I guess I'm always hoping that you'll end this way. But it's my desire King of There's a little. Maar we gaan snel over naar, naar, naar Sandra. Want er is zijn, uh, het begint, uh, geloof ik, Sandra. Ja, het begint. Het, uh, ik, ik sta op het bordes. Oh jee, Met dus nee, een leeuw naast de burgemeester. Die, zo. Uh, die zometeen uh, de Koningsdag officieel gaat openen. Oké. Okay. En er wordt er ook nog gezongen. Dus ik ga een tijdje mijn mond houden. Ja, en dan en, gaan we uh, luisteren even. En dan gaan we luisteren naar de burgemeester. Ja, is, leuk. Dat is leuk. Die, uh, ja, ja, ja, perfect. Helemaal top. Dus, maar het, het staat lekker vol hier op het raadhuis. Juist de truc? Ja, het is goed druk, ja, ja. weer ook, zonnetje op ons toet. Ja, ja, ik was heel even in het dorp, het was erg druk ook bij de, bij de kraampjes en dingen, en uh, kinderen die op straat staan met spullen, leuk hoor. Ja, en ik, uh, nou ja, ik heb hierachter een van de nieuwe lintjesdragers, uh, ja. de heer Jaap Mettes, en die, uh, nou ja, die staat ook klaar om uh, ja. met, uh, met het Wilhelmers in zijn handen, ik het, maar die het ja, ja, hier nodig uh, heeft. Hè? Ja. <laughs> nee, nee, want ik heb bij de politie gewerkt, en daar moest je ook, voor je examen, moest je ook... het Bill helemaal ja. eens uit je handen. Alle 16 completen? Nee, gelukkig. Nummer 1 en nummer 6. Die zingen ook. Uh, nou, in ieder geval gefeliciteerd met uw leentje. Heeft u er een beetje aan kunnen wennen? Ja. Ja, ik was wel door verrast. Eerlijk gezegd. En uh, maakte veel indruk de me wel. Ja. U doet heel veel, hè? Ja. Sinds ik met pensioen ben wel komt ook door mijn vrouw, want ik, <laughs> ik ben er eigenlijk uh, via de zonneboom helemaal ingerold. Ik reed altijd de busjes, voor alle gelegenheden. Ik heb de meeste oudjes van Sands, hebben bij mij in de bus gezeten. <laughs> ja, dat, dat, dat is mooi. Nou, geniet hartstikke van deze, nou ja, zonovergoten dag. En, uh, dat geluk hebben we, dat geluk hebben we. Precies, anders dan vorig jaar. Nou, dat was uh, Jaap Mettes. Oké, okay, zijn de wapenzwangers er ook, Sandra? Uh, ik kijk even naar meneer Jazeek. Oh, die staan en, gewoon uh, klaar. weer. Ja, ja, ja. Onder ons, op het uh, nou ja, voor de fontein. Ja, want ze hadden het, het een beetje moeilijk, hè, de wapenzangers, of ze nog doorgingen, ja of nee. Maar ze gaan gewoon door, nou, begrijp je? Het, het, het, het, het, het ziet er goed uit, hoor, voor de wapenzangers. Nou, mooi, mooi, uh, mooi. kijken, twee, drie. Ja, nou, uh, toch met velen. Helemaal top. Nou ja, we gaan ze zo naar ze luisteren, als het goed is, hè? Want Die dingen de burgemeester moet beginnen. Het is half elf. dus... Uh... Ja, de burgemeester. <laughs> Trek hem even. Kijk uh, op zijn klok. En uh, ik denk niet dat het lang, lang meer gaat duren. Nee, dat kan bijna niet. Dat bijna niet. Uh, nee, het is nog nog... één minuut. Eén, hoor, eén, hoor een, eén, eén minuut twintig, dat klopt, ja, inderdaad. Nou ja, goed, de burgemeester zal iedereen even toespreken, denk ik. En dan uh, krijgen we het Wilhelmers. Het is elk, eigenlijk elk jaar hetzelfde, maar het is leuker in het zonnetje dan in de regen, in ieder geval. Geloof... Ja, absoluut. Ja, want vorig jaar was hij er ook op de, op de daar, he, of niet? Dat klopt. Ja, hè? Toen, uh, toen keek ik tegen hele rillerige wapenszangers. Aan ja. De ja, ja, ja. Met parapluus. Ja, en, Zielig, en, hè. Ja, toch bleef ze gewoon doorzitten. Ja, maar nee, dat dus is waar. waar dat is waar. Allemaal, ook voor de verkoop op de, op de markt ook. Tuurlijk, ja. Ik hoor het carillon Oh, dat is... Dat gaat, is uh, dat een, uh, horen jullie dat ook? Ja, nou, niet helemaal goed, maar... Uh, even kijken. Nee, nee, dat horen we niet. Nee, dat gaat, de geluid uh, okay. draagt net niet, niet ver niet genoeg. Niet. <laughs> dus hij gaat uh, spreken nu, uh, David onze, nou, Molenburg, Onze Ivre, burgemeester. Iedereen staat paraat. Ja, dat geloof ik. Hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, hij gaat nog zes jaar door. Hè? Dan kan het nog zes jaar uh, gaan doen. Het, uh, dus, maar ik denk dat hij inmiddels al uh, goed ervaren is. Ja, hij is, uh, uh, zeker ja. En hij is altijd heel goed in vorm hè, met Sinterklaas ook. En, uh, en nu, uh, nu natuurlijk ook. Nou, als jij nog acht seconden, dan uh, is het zover. <laughs> <laughs> Je houdt de tijd bij. Nou, ik heb toevallig net een app uh, gedownload met de tijd met seconden erbij. Dus uh, nu zie ik de 10.30.04. Dus, um, ja, daar gaan we. Ja. Prachtige, Koningsdag 2025. Want hebben we een geluk met het weer? Welkom allemaal. Het is uh, inderdaad prachtig, en prachtig om jullie allemaal te zien. Ongelooflijk, uh, uh, ik herinner me nog hoe we hier vorig jaar stonden. Werkelijk rillend van de kou en, uh, en in de regen. Uh, en nu, dit. Um, en ik denk dat we dat met z'n allen verdiend hebben. Um, heel fijn om deze Koningsdag te mogen openen. En ik wil dat niet doen nadat ik een paar mensen. Nog even extra in het zonnetje hebben gezet, die vandaag um, hier bij ons zijn en die gisteren een decoratie of wel een lintje hebben gekregen van onze koning. En ik vind het altijd een eer om als burgemeester die lintjes uit te mogen reiken. Um, maar en staat hier achter mij um, en Jaap, staat achter mij. Um, en we hebben ook een lintje uitgezet aan Theresa Mok en aan Lana Lemmens. En Lana is hier dus ook spreekstelmeester. Dus kan ik haar zeggen, en ik vraag is: waarom doet dat nou? Ja, gek. Nee, jij hebt heel veel onderzoek hier. En voor mij is het dat ik dat mag dragen, maar dat dit met heel veel andere mensen altijd weer doen, al jarenlang. En als is natuurlijk snap ik dat het niet alleen maar gemeente Koningsdag heeft, maar vrijwilligerswerk doe je nooit alleen. Dit is een hele grote eer, maar ook wel een beetje omvangrijk. Ja, nou, dat, dat geeft een mooi bruggetje naar uh, alle mensen die deze dag vandaag openmaken. Al die vette van de stichting Vierling Nationale Feestdagen. Die echt vanochtend de koek al bezig waren en die tot vanavond hier bezig zijn. Om het allemaal voor ons en voor de kinderen en voor iedereen een ontgegeven en prachtige dag te maken. Um, ik denk dat het uh, goed is dat we naar uh, uh, uh, de school hebben, dat eerst de koningin doen. En een maand te feliciteren, maar eigenlijk is het natuurlijk vandaag nog Ja, jaar. Maar toch denk ik dat we het ook nog kunnen feliciteren. Dat is een goede Dus bij deze, ik feliciteer het Koningweer van de Laten we het dan even met z'n allen doen, dan roep ik Leven de Koning. En dan roepen we drie keer Hoenanus. Dat lijkt me heel goed. Dus, uh, dus als u allemaal meedoet, Leven de Koning! Hoenanus! Hoenanus! Ik Leven de Koning dat ik dan moet ja, komen. Kom, kom, kom. Lijkt mij echt goed. En dan kan ik het En je We hebben een lang je denkt: ik wil niet meer zien. De droom is heb ik al Was het te horen? Ja, het was redelijk te horen, inderdaad. Ja, okay, zeker, zeker. Nou, dat, uh... Hoorde ik jou bovenuit eigenlijk, Sandra? Nee, Was jij dan? <laughs> Nou, ik heb je... mee gezongen, dat, uh, zo, zo, zoals het mij betaamt. Ja, nee, heel goed, heel goed, heel goed. Nee, het was duidelijk te volgen. Ik zei hier niks te doen, dus uh, ik zit uh... gewoon een doodje mee. Nee, je hebt gelijk helemaal gelijk. Alleen dat tweede couplet, hè. Dat tweede couplet. Nee, ja, die, die tekst ken ik ook niet, hoor. Eerlijk gezegd, maar goed, dat maakt niet uit. Die, die, die, die tirani, die weet ik wel dat hier ergens voorbij komt. Maar ja, ik moet ja. even spieken. Heb jij heb nog, heb je nog een andere lintjesdrager bij, of niet? Nee, niet bij We Ze oh, die... staan allemaal nog boven. Ik oh. ben nu even... Oh, je bent naar beneden gegaan? Ja, anders wordt het zo uh, nee, dat is waar, ja. door elkaar heen. Dus zo, op, <laughs> zo opdringerig, hè? Dat moeten we ook niet hebben. Nee. Nee, maar het was uh, leuk te volgen. En uh, Wat gaat er nu gebeuren? Volgens mij gaan de wapenzangers uh, nog wat andere dingen ja, zien. De, de wapenzangers die, uh, zetten nu in. Misschien hoor je dat. Um. En daarna volgt een demonstratie van uh, tunnelvereniging. over. Oké. Okay. Leuk. En ik weet niet, vorig jaar was er een demonstratie van de Dance Academy. Ik nee, niet... volgens mij is die uh, demonstratie van de OSS al geweest. Die was tot kort over tien. Oh ja, tuurlijk, die is al geweest. Ah, ja, tot... en de Dance Academy uh, die begint om tien over elf, staat hier, tot kort voor twaalf. Ja. ja, ik heb het programma nog even bijgenomen. Maar, uh, ja, als, als er, dat... er zijn natuurlijk kinderspelen. Als Uiteraard, Als ik naar het ja. Huisplein kijk, dan zie ik daar een heel hoog... Uh, uh, ja, oké. Okay. Met een, uh, nou ja, dik, uh, ja, bijzonder hoofd. Ja, het is van twee tot en met 15 jaar, hè, dat kinderen mee kunnen doen. Ja. En het is tot, uh, van 12 tot 4. dat is wel heel leuk natuurlijk, elke ja. keer. Uh... en voor de, nou ja, volwassenen in de, de Zandwoord Horeca is het vanaf twee uur. Ja, vanaf twee uur in het centrum, uh, onder andere... Uh, met Kest... gezellige muziek. Van Kestel Live bij uh, Laura Hardy, maar ook op het Gasthuisplein. En dacht, ik, ik weet niet of het ook op het... Uh op het andere plein is, maar dat weet ik niet. Maar goed, in ieder geval, er zijn meerdere uh, muziek-evenementen, uh, Dus dat is ja, wel leuk. Er natuurlijk. is genoeg te doen. Dus voor ja. degenen die twijfelen van, goh, zal ik naar buiten? Ik ga ja. lekker binnen. Kom gezellig de deur uit. Ah. Doe mee. En hey. er is voor iedereen wel wat te doen. Ja, ik hoop dat ze genoeg uh, vrijwilligers hebben. Want vorig jaar was het lastig. lastige. Uh, konden zo weinig mensen vinden. Toen heeft de burgemeester heeft nog... Uh, en zijn vrouw, die hebben allebei meegeholpen. Volgens mij die hebben even bij een, bij een uh, springkussen gestaan of zo. Die kinderen geholpen. Want dat zijn te weinig mensen dus. Uh, maar ik denk dat volgens mij was het dit jaar wel redelijk. Nou, dat zullen we zo meteen naar Lana Lemmens vragen. Ja, moet je maar, maar even vragen, spreken. Ja, ja, ja. Want het is toch elke keer moeilijk om uh, genoeg uh, vrijwilligers te vinden zeg, hè, voor zo'n dag. Dat terwijl is, het uh, zo leuk is. Ja, terwijl het zo leuk is inderdaad. Maar ja goed, uh, die vrijwilligers willen mensen, misschien ook wat doen. Mensen anders, willen ook, ja, ook misschien wat feestjes. Ja, uh, zeker, ja. ja inderdaad. Keuzes, keuzes. De keuzes, die ja. Die dat de is, te doen. Je zou bijvoorbeeld over twee uurtjes kunnen doen. Dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Ja, nee dat, is, uh, nee, dat kun je misschien straks aan Lana wel even vragen hoe dat in zijn werk gaat. Hé, hey, oké... Okay, de, de, als je nou niks, heb, je, heb je nog iets op dit moment? Nee, zeker hè? want dan bellen we je straks weer terug. Vond je niet genoeg? Nou, meer, meer nog genoeg, absoluut. <laughs> je, je, je, ga je er nou uit? Er is gehoeraard. <laughs> nee, nee, hartstikke goed, Sandra. We bellen je zo tegen, tegen, tegen 11 en nog even. Tien voor 11 zo'n beetje. Gezellig. En dan uh, spreken we elkaar weer. Hartstikke bedankt. in ieder geval. Oké, okay, hoi, hoi, dag. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Hier kom ik, de King of Clown. Als ik hide behind this smile and paint the town. Though I cry, since you're gone. You'll Cause the show must go on I've been sad I've been blue Ever since the day that you found someone new I pretend But you can't tell With my broken heart I play my part so well Step aside, here I come The King of Clowns No, no. the crowd. Nou, dit was geen nummer van uh, vorig jaar volgens mij. Dit is een hele oude. Dit. Een hele oude. Uh, Niels de Daka hoorden we met uh, King of Clowns. Um, het was geen grote hit volgens mij, mm. maar het is wel een typisch uh, nummer uit de jaren. Wat was dat? 60? Uit 50, 60 denk ik. Ja, 50, 60. Ja, inderdaad. Oké, okay, nou goed. Uh, vandaag hebben we een feest. En eigenlijk volgende week op 5 mei is uh, Bevrijdingsdag. En uh, dat is 80 jaar geleden dat uh, Nederland bevrijd werd. Um, en dan zijn er ook nog festiviteiten. Ik bedoel, het is volgens mij geen officiële uh, vrije dag. denk Ik vind dit zou onder vijf om jaar vijf zijn. Jaar, maar. Hè? Ja. ja, maar ja, dat is tot dit jaar eigenlijk dan moeten. Ja, volgens ik, mij wel. Dan. Volgens mij zijn er wel winkels en, en, en dingen gesloten, maar er zijn in, in Zandvoort ook uh, uh, evenementen te doen. We hebben het swingkustenstater en uh, stoepkrijten en op het kerkplein onder andere tussen elf uur en half twee. Uh, rondrit over, uh, met militaire voertuigen. Van 11 uur tot half 2. Uh, voor jong en oud. Daar hebben we volgende week trouwens een, een reportage over van uh, Carina en Vere. En er is een bevrijdingsbingo uh, bij Café School. Uh, Louis Davids Carré. Om 11 uur tot half 2. Uh, ook tot half 2. Uh, dan hebben we smiddags nog uh, uh, een aantal. Het uh, is een soort be bevrijdingsmuziekfestival met de Brand New all-timers Bill Baker Big Band en um, Tennessee Drifters. Dat klinkt allemaal goed trouwens. En dat is van uh, um, twee uur tot negen uur s'avonds. Dus het wordt, dan wordt het ook een gezellige dag. En we hopen dat het uh, uh, mooi weer wordt weer natuurlijk. Hè? We gaan nog even een muziekje draaien. En daarna gaan we terug uh, naar Sandra... No <laughs> saying do this Now when I say do Oh, you know it's gone.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 Something evil Then he plays something sweet No matter how he plays You gotta get him on your feet When he gets a rockin' fever Baby, hell of and sakes He don't stop playing Till his guitar breaks You know he's gone, gone, gone Jumpin' like a catfish on a pole Yeah You know he's gone, gone, gone Out of chicken gangbriol Yeah, no! You know he's gone, gone, gone tegen het Edvard Kriek, hebben we gehoord. En daarvoor eh, trouwens ook nog uh, Elvis. Uh, Sandra, uh, jij bent weer in de uitzending. Uh, waar ben je nu? Ik sta nu op het bordes, want ik ben mijn fietsleutels kwijt. Oh, meen je dat nou? Oh, Dat is heel vervelend, zeg. Uh, ik ben op zoek naar Lana, maar die is inmiddels waarschijnlijk ook alweer gevlogen. Oh, die is alweer de weg. Dat is de Ja, dit uh, ontstond een file, of natuurlijk. Oh nee, daar staat ze. Oké. Okay, ik... In gesprek met, uh, met de wapenzangers. Ja, maar ze kan wel even voor de microfoon komen, denk ik. Ik, ik, ik hoop dat. Voor, dat voorzitter dan... van de stichting uh, uh, Spelen, de, de, de viering Nationale Dagen. Dus uh, ja, het is, uh, de koningin van kan makkelijk even, denk ik. Of nou, voor de microfoon ook. Dus Laat eerst even uitpraten. Kijk ik nog even in de ronde naar mijn uh, sleutel. Ja, want dat is wel vervelend dus, als je die kwijt bent. denk dat iemand een, uh, een geel met blauw dingetje hebben, hebben gevonden? Dus, de zon voor, voor te kleuren. In de zon voor te kleuren. Dan probeer ik nu, Lana, even in de ja. ik te krijgen. Ja hoor. Prima. Lana Lemmens, van harte gefeliciteerd met je benoeming... ...tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ja, dankjewel. <laughs> ja, Normaal heb ik heel veel te zeggen. Maar nu uh, was ik er vooral een beetje stil van. Ik hoorde gisteren toen je binnenkwam. En oh my god en, en jezus. de hele. dat <lacht> oh, ik, uh, ik weet dat ik in ieder geval heb gezegd. You doei, ik ga weer. <lacht> ja en het grappige is. Ik, uh, ik zei altijd. Ja, als het ooit zou gebeuren. Dan weet ik het meteen. Want mijn vriend die kan helemaal niks aan hem houden. Maar dat was niet helemaal. <lacht> ik begon ineens zorgen te maken. Nee. Uh, het, wa, uh, het was voor mij in die zin heel makkelijk. Omdat ik en doe een opdracht voor de gemeente Zandvoort. Dus ik was gewoon aan het werk gisteren. Het was een beetje gek toen iemand zei... ja, David wil wat vragen, wat ook niet zo raar is... want dat gebeurt wel vaker. En toen moest ik eens aan de raad gaan. Toen heb ik wel twintig meter lang gegaan. Nee, hoezo? Nee, nee, nee. Het zal toch niet, het zal toch niet. Nou ja, ja, het was toch zo. Hele grote eer, ja, absoluut. Ja. Want je doet niet weinig hè, voor de gemeente. Ja, niet voor de gemeente als in werkgever, maar voor de gemeenschap. Ja, ja, ik... Ik, dat is een beetje met de paplepel ingegoten en ik weet niet beter, ja, inderdaad, toen ik 13 was, was ik leiding bij scouting en uh, liep ik als vrijwilliger met Koningsdag rond en zat ik volgens mij toen ik 15 was in bestuur bij, uh, uh, bij Toneel. En, maar ja, ik heb het nooit heel gek gevonden en ik heb uh, laat, uh, hoorde ik het zelfs nog op een uitvaart... Uh, Drukke mensen hebben altijd nog tijd voor iets extra's. En zo was het dus, denk ik, ook bij mij. Ja, nou ja, weet je. En ik vind het ook gewoon leuk. Uh, ik zeg je wel eens ergens nee tegen. En dat is dan iets uh, lastiger. En dan denk ik wel eens waar. heb ik dit nu ook weer opgepakt. Maar heel vaak denk ik, ja, maar als ik het aan anderen moet gaan uitleggen. of als ik het aan anderen moet gaan vragen. dan heb ik het zelf al gedaan. En nee, nee zeggen is wel lastig. Maar ja. Weet je, we hebben maar een klein dorp, hè. met uh, een kleine gemeenschap. En zonder die uh, inzet van... En ik ben echt, echt, echt bij VAR niet de enige. Ik vind het alleen toevallig makkelijk om met een microfoon mijn hand te staan. Dus nu sta jij het, maar... Uh, <laughs> nee, maar... Uh, de, we hebben gelukkig best een actieve gemeenschap. En zonder al die mensen hadden we al die leuke dingen in het dorp niet gehad. Hans vroeg zich net in de studio af... of jullie voor dit jaar genoeg vrijwilligers hebben voor een dag of twee. Ja, we hebben nu, maar het was wel... Plek, nou moet ik heel eerlijk zeggen, we hebben twee nieuwe bestuursleden... waarvan er één zich volledig op vrijwilligers heeft gericht... En, we hebben het echt dit jaar makkelijker dan de afgelopen jaren, maar echt door haar inzet. En daarom riep ik het net nog even op. Ik snap hè, iedereen is met iets anders bezig vandaag. Maar als iedereen zou denken, nou ik doe even een uurtje bij de kinderen spelen', Dan kunnen ook al die mensen waarvan hun kinderen altijd hebben genoten, daar zorgt dat... Dat is nieuwe het hè, he? ja. En, en hoe spreek je een nieuwe generatie aan? Nou, we hebben dus gelukkig uh, iemand in het bestuur nu, Esther. Zij is ook actief bij de scouting. Dus we hebben echt ineens een nieuwe groep van, ook wel van de scouting weer. En, en we hebben er ook een paar van, 13, 14, die eigenlijk te jong zijn. Maar daar hebben we geen nee tegen gezegd. Om ze maar een beetje het virus mee te geven. Een beetje warm te houden. Ja, en die zitten straks lekker in de ballenbak. Uh, en daar Abdo ook handig om erin uit te halen. Maar vooral om ze warm te houden. Om, omdat we ze echt keihard nodig hebben. Ja. ja. Ja. Dankjewel. Bedankt voor het organiseren van deze prachtige dag. Want dat gaat ook niet vanzelf. Uh, ik laat je gaan, <laughs> dan kan je lekker uh, in, de, in het gedruis, dan voel jij je denk ik het allerbest. En uh, nou ja, uh, geniet ook van je dag. Wel. Heel erg bedankt. Nou, dat was Lana Lennert. Ja, leuk, uh, zeker. zeker leuk, leuk gesprek. En uh, leuk dat je ook verrast was, hè? dat was wel grappig. Zeker. De, ja, de een, een was wat meer verrast, voor de ene was het meer een, een, een uitzondering om naar de raad ja. te komen, dan voor de ander. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat voor nu. Ja, op een uh, ik ga even op zoek naar mijn sleutels. Ja, want het is wel anders dat je die vindt, ja, Sandra. Het is heel vervelend dat ik die kwijt ben. Maar je weet, je, je weet niet uh, wanneer je ze kwijt ja. was. Uh, ja, ik was. Ik ben, ik ben, ik ben niet, zo ver, uh, niet zo ver geweest, dus het moet hier ergens in de buurt liggen. Ik zou nog wel even kijken of je fiets inderdaad wel op slot staat, want dat ja, heb ik ook wel eens die staat, die staat duidelijk op slot dubbel. Heb ik Oké, ga zoeken. En uh, ik hoop dat je ze vindt en dan spreken we je na, 11 van de Absoluut Is weer. Goed. Ja, goed zo. Hoi, hoi, dag. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets i ain't got no cigarettes ah but two hours of pushing broom buys a eight by twelve four bit room i'm a man of means by no means king of the road third boxcar midnight train destination banger main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 Got no cigarettes uh, But two hours of pushing broom Buys a 8x12 4-bit room I'm a man of means By no means King of the road Trailers for cigarette Rooms to live 50 cents No phone, no boo, no pets I ain't got no cigarettes uh, But two hours of pushing broom by an angel From a jack to a king From loneliness to a wedding A ace, and I won a queen, and walked away with your heart from a jack to a king. With no regret, I stacked the cards last night, and Lady Luck played her hand with just right to make me king of your heart for just a little while lose the game, then just in time I saw the twinkle in your eye, from a jack to a king, from loneliness to a wedding ring, I played a an ace and I won a queen, you made me king of your heart.